Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Ho, ho. Patrice Straatman met het NOS-journaal. De Thaï kunnen binnenkort waarschijnlijk weer naar de stembus. De Thaise kiescommissie maakte bekend dat er eind februari verkiezingen zijn. In 2014 waren er maandenlang protesten tegen de toenmalige premier. Uiteindelijk greep het leger de macht... en sindsdien gold er in Thailand een verbod op politieke activiteiten. Dat verbod is nu opgeheven en daardoor kunnen er weer verkiezingen worden gehouden. Door een pinstoring zijn er vanochtend problemen met betalen. Zo konden veel automobilisten niet afrekenen bij een tankstation. Op de website allestoringen.nl is te zien dat er veel meldingen zijn binnengekomen... van mensen die niet met hun bankpas kunnen betalen. De betaalvereniging Nederland heeft nog geen idee van de oorzaak. Het is ook nog niet duidelijk daarom hoe lang de storing kan gaan duren. De Britse premier May gaat vanochtend bij premier Rutte langs voor overleg over de brexit. Daarna reist ze door naar Berlijn. May is op zoek naar steun bij Europese regeringsleiders... om toch nog te sleutelen aan het akkoord dat de Britten en de EU sloten. Gisteren werd een stemming in het Britse parlement daarover uitgesteld. Investeringen in duurzame energie en energiebesparing... leveren extra banen op. Volgens het CBS is het aantal banen in de hernieuwbare energie... zoals wind- en zonne-energie, met meer dan de helft toegenomen. Het komt niet alleen door het plaatsen van zonnepanelen en windmolens... maar ook doordat er steeds meer installateurs nodig zijn... die ervoor moeten zorgen dat de energie bij de huishoudens terechtkomt. Het CBS berekende dat het aantal banen in de energiesector... de afgelopen tien jaar steeg van 35 naar 54.000 voltijdbanen. Het weer, er kan eerst lokaal nog een buitje vallen... maar verder blijft het vandaag bijna overal droog... en schijnt nu een de zon. Er staat een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 7. Vannacht vriest het licht en ook de komende dagen wordt het overdag kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Amsterdam 19 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Maars en Knoop het Holendrecht. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Knoop het Hoek en Sloten 8 kilometer file. De vertraging is 25 minuten. Dan 20 minuten vertraging op de A7 Hoorn Zaandam tussen Afrit Averhoorn en Zaandam. 12 kilometer file. A9 Diemen richting Alkmaar. 11 kilometer door een ongeluk tussen Amsterdam Zuidoost en Aalsmeer. De oprit is dicht. A9 Alkmaar Amsterveen tussen Beverwijk en Knoop het door een ongeluk. Meer dan een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht op de A10 Koenplein. Koenplein. Tussen Zeeburg en Oostdorp 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A10 Ring Zuid richting Den Haag bij Geuzeveld. 4 kilometer file. Een half uur vertraging op de A27. A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knoop het Rijn, 9 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 He learn on awesome. Oh. Ik zal nooit een mooier kerstfeest weten... dan bij ons in de Jordaan. Is Doris huis! Al bij duurt, meneer Korstijn, Kom boven. Maar wel even de voetjes wegen beneden hoor. Ja, ja. Gaat dit door? Hoe is het ermee? Goed meneer Kostijn, goed, maar. Uh, wat vind ik dan nou jammer dat u zo over was komt binnenzetten? Hoe is dat zo? Nou, kijk eens hier.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 Als het gisteren was geweest, ik mis je zo. Ik kwam in de bus, in de bus van bussem naar Aden. Voordat ik het wist, nooit zal ik het vergeten: dat ik naast jou heb gezeten, denk ik mij al. Naar naar Hield mijn hartje voor je op, was in de vreugde bus van bussen en Maar ik durfde niet te hopen, was in de vreugde bus van bussen en aarden dat het zo geswind zou gaan. Ik mis je zo.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 Hey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 Zo vrij koning Winter is vergeten. Als in Holland al de sneeuw is groeien. Zin mee, een meer. We leef de tijd van de leer dat zandvoer het zandvoer. Elke dinsdag via de lokale omroef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 Werden wij een paar, stonden mee samen op de stoel. De grote ons ook leed. de wenser dat ge wie te verveier geit, klokken van limburg Milan. luende de klokken, versterke de baan. Laat ons eens horen, wat stedig gebeuren. luwende de klokken van limburg Milan Bim-bam, bim-bam, klokken van Limburg-Milai. Versterke de band, die schoon klinkende klanken verheuren ze zo heer. Ze willen ons bekleien, door ons leven heer. En wanneer klokken zwijgen, dan is het stil en kalm chte dan verlangend we op die klok het al de klokke van Limburg miland luende klokke th stärke de, de boijn nodus ins Heer. Het stedige buren, luwende klokken van Limburg-Meulen. Bim bam, bim bam, klokken van Limburg-Meulen. Bim bam, bim bom klokken versterken de band. and he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 Regen valt bij stromen, het is een trieste dag, want je liet me staan alleen. Ik ken nu de betekenis mee. kom vertel me regen wat je doet, zeg maak je tussen ons een dichtje goed. Ik heb niks aan een ander, want ik hou alleen maar van. Je liet me staan alleen Ik ken nu de betekenis van tegenslag Omdat je met mijn hart verdween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 Hij stelt naar Zandvoort uit Zandvoort.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 Voor de orde van meneer Simmeling. Kent het eraf, middelbare dame? Of komen u in moeilijkheid thuis? Wat voor? Hoe bestaat het? Waterverf? wijt u dat de ook.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 And it is for my car That is not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 3FM wens u allemaal fijne dagen en...